Zes uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Henry Schut. Het Nederlands helftal bereidt zich voor op de volgende wedstrijd. De tweede onderleiding van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Die is tegen Portugal. Koeman gaf zojuist een persconferentie. We horen daar straks alles over. In het laatste uur langs de lijn na het journaal met Lieselot Thomas. Aanhangers van de Catalaanse separatistenleider Puigdemont hebben voor vanavond demonstraties aangekondigd. Ze zijn woedend over zijn arrestatie vanmorgen aan de Deens-Duitse grens. De aanhangers willen demonstreren in steden waar ook Spaanse vertegenwoordigers zitten, en ze overwegen ook de wegen rond die steden te blokkeren. Puigdemont leeft in ballingschap in België. Hij had een lezing gehouden in Finland en was op weg terug naar België toen hij werd aangehouden. Sinds vrijdag liep er weer een arrestatiebevel tegen hem. Spanje wil Puigdemont berechten vanwege rebellie, opruiing... en misbruik van gemeenschapsgeld. De beveiliging in Rome is flink aangescherpt... na een tip dat er rond Pasen een aanslag wordt gepleegd. Dat zou staan in een anonieme brief... die de Italiaanse ambassade in Tunis heeft gekregen. In Italië wordt gezocht naar een Tunesier van 42... die banden zou hebben met IS. In Rome zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen op drukke pleinen. Vanmiddag nog werden twee warenhuizen in het centrum ontruimd... na een bomalarm. De redactie van een krant had een anoniem telefoontje gekregen... maar er is niets gevonden. Het aantal maagverkleiningen stijgt explosief... meldt het tv-programma Nieuwsuur. Uit gegevens van de Nederlandse zorgautoriteit blijkt... dat tien jaar geleden bijna 350 zwaarlijvige mensen de ingreep kregen. Dit jaar zijn het er naar verwachting meer dan 10.000... Artsen zeggen dat vaak te licht wordt gedacht over een maagverkleining. 8% van de patiënten krijgt te maken met complicaties... zoals darmproblemen en haaruitval. Bovendien is de ingreep geen wondermiddel. Om af te vallen moeten ook de eetgewoontes worden aangepast. Bij een brand in een winkelcentrum in Siberië... zijn vijf doden gevallen, onder wie drie kinderen. Ze zijn vermoedelijk gestikt door de rook. Dertig mensen raakten gewond. Sommigen sprongen uit het gebouw om zichzelf te redden. Het vuur ontstond op de vierde etage van het gebouw... met daaronder meer een speelhal en een bioscoop. De oorzaak van de brand in Siberië is niet bekend. Het gloednieuwe kruifkoord in de Brusselse gemeente Molenbeek... is twee dagen na opening al vernield. Vandalen sloegen vrijdagnacht de ruiten in van de opslagplaats. Ze gooiden het glas op het kunstgrasveld... tot ze vervolgens in brand probeerden te steken. Jongeren die gisteren wilden voetballen op het kruifkoord... ontdekten de vernielingen. En buurtbewoners hebben de rommel opgeruimd. Molenbeek is vaak in verband gebracht met moslimextremisme en aanslagen. Wielrenner Peter Sagan heeft voor de derde keer... de voorjaarsklassieker Gent Wevelgem gewonnen. De Sloaak was de snelste in de sprint. Elia Viviani werd tweede, Arnaud Demare eindigde als derde. Het weer, vanavond vooral in het zuidoosten bewolkt... met kans op motregen, vanuit het noorden opklaringen... vannacht in het noorden lichte vorst en kans op mist...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 heldere teksten ga naar klinkende taal.nl. Klinkende taal, een product van Lo van Eck. Wist u dat u met een goed testament op zorgkosten en belasting bespaart? Op nu.notariaat.nl regelt u uw testament voor 195 euro, inclusief notariskosten, voor een goed testament. Nu.notariaat.nl.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 Ik zie de opstanding van Jezus niet als nieuwsfeit uit de antieke sensatiepers, maar als verhaal over grond onder je voeten krijgen als elk houvast is verdwenen. Kom naar mijn Paaspreek bij de demonstranten in Lochem of naar een dienst bij jou in de buurt. Nieuwsgierig? Kijk op remonstranten.nl. Remonstranten. Geloof begint bij jou. Het zijn de Volkswagen Easy Private Lease Weken. Rijd jij dit voorjaar in een nieuwe Volkswagen Up met Private Lease?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 Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. cdctandzorg.nl En dan is langs de lijn nog tot zeven uur. Zometeen aandacht voor Oranje. persconferentie is zojuist voorbij. We zijn benieuwd wat de bondscoach Ronald Koeman wat te zeggen heeft. We gaan napraten over het handbal. Oranje verloor, maar nog geen vrouw overboord wat de EK kwalificatie betreft. Het volleybal sneekt tegen Sliedrecht afgelopen in de kampioenspool. Ook daar gaan we over napraten. Het wielrennen natuurlijk, het hockey. Maar we beginnen met de aanhouding van Carlos Poetsjermans. Ja, sport en nieuws in dit uur langs de lijn. Carlos Puigdemont, de oud regio-president en leider van de onafhankelijkheidsstrijd in Catalonië, is vandaag opgepakt. Hij is in Duitsland net over de grens met Denemarken aangehouden en zit nu in de gevangenis. Afgelopen vrijdag werd er een nieuw arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Spanje wil hem berechten vanwege rebellie en opruiing. Zijn aanhangers zijn woest en hebben demonstraties aangekondigd. Correspondent Rob Zoutberg, wat weet jij precies over die aanhouding? Nou, we weten hoe die aanhouding is verlopen. Kijk, die zat natuurlijk de hele tijd in Brussel. Daar eh, wachtte hij een beetje de ontwikkelingen af. Ze konden hem daar niet goed vervolgen voor rebellie. Maar Poetsenmond die ging afgelopen week ook naar Finland toe. Daar heeft hij een conferentie gehouden. En vanaf dat moment is eh, Justitium gaan volgen. Vrijdag al kwam dat nieuwe aanhoudingsverzoek. Vanaf dat moment gingen inlichtingendiensten zich met de zaak bezighouden. Spaanse en Duitse hebben hem net zo lang gevolgd tot hij in Duitsland opdook. Inderdaad, zo'n 30 kilo. Over de grens is hij aangehouden met nog vier andere mensen in een auto. We weten niet wie die vier andere mensen zijn. Maar goed, voor Poetsenmond was het snel bekeken. Eerst naar het politiebureau toe en later naar de gevangenis. En dan zit hij op dit moment vast. Van dit moment kan het ook snel gaan... omdat dat vervolgen voor rebellie in Duitsland... een stuk makkelijker ligt dan in uh, België. En daarmee heeft uh, Spanje deze slag althans op dit moment even gewonnen. Ja, en dat hebben ze snel gedaan. Want eergisteren was dat dus, dat nieuwe arrestatiebevel. Wat zegt dat, dat het zo snel is? Nou, dat zegt dat de Spaanse justitie zijn tanden laat zien. Hoe je het ook went of keert, we hebben het over een democratisch gekozen man... die iets onwettigs heeft gedaan, zegt Spanje, een referendum organiseren... Poetsemont is weggegaan uit, uit, uh, uit Catalonië, dat weet je, maar nog zes anderen ook zijn, ook in het buitenland. Er ja, zitten mensen nog in België, in Zwitserland, in Schotland. En we horen nu ook al voor uh, een van zijn ex-ministers die in Schotland vastzit, oproep om gedaan, geef je nu maar over aan justitie. Ook jij uh, moet terugkomen naar Spanje. Het is duidelijk, hè? als een bull terrier bij justitie zich op dit moment vast in deze mensen, ja. om ze één voor één terug te halen naar Spanje. Ja, en je zegt al, het kan snel gaan, is duidelijk wat er nu met hem gaat gebeuren. Nou, vanaf dit moment, kijk, op dit moment is het natuurlijk zijn, uh, is het zondag... en is alles even uh, dicht en gesloten in Duitsland. Morgen gaan ze ernaar kijken. Maar ik begrijp van collega Jeroen Wollers in Duitsland... dat het vanaf dat moment echt snel kan gaan. Er is een goede samenwerking tussen uh, de beide justities... Hè, die van Spanje en van Duitsland. Dus echt met een kwestie van twee weken, drie weken... kan het al zover zijn dat die man wordt uitgeleverd uh, aan Spanje. En dat laat zich raden wat er dan met hem gebeurt. Dan is het echt linearekt daar... Na het Hoge Rechtshof toe. En dan zal hij meteen achter de tralies worden gezet. Want ook dan kan hij niet langer uh, volhouden dat hij niet voortvluchtig is. Want hij heeft natuurlijk bewezen dat hij weg wil lopen. Of dat hij weg, uh, van plan is zich, zich uh, weg te duiken voor justitie. En dan zal hij hier onmiddellijk worden vastgezet. Ja. Nogmaals, justitie laat echt zijn tanden zien. Ook die oud-ministers van Poetsenmond zitten in vrijdag allemaal achter de tralies. Justitie maakt er echt een enorme zaak van. Ja, zijn aanhangers woest. zei ik al wat voor reacties. Kom jij tegen daar in Spanje? Nou, er zijn reacties die natuurlijk twee kanten op gaan, zoals altijd in deze zaak in, in Catalonië. Aan de ene kant uh, hoor ik partijen roepen, het werd tijd dat deze koeppleger, Poets de Mond, eindelijk werd opgepakt. Dat hij eindelijk werd vastgezet, dat is gelukkig nu gebeurd. Aan de andere kant natuurlijk, separatistische partijen, groeperingen in Catalonië zijn echt woest over wat er is gebeurd. Zeggen dat justitie alleen maar uit is op wraak. En hebben daarmee ook, daarna ook oproepen gedaan voor een aantal demonstraties... zelfs in grote steden, in Tarragona, in Barcelona, in Girona... tegenover regeringsdelegaties van de Spaanse regering. Daar wordt geprotesteerd. Oproep ook om wegen af te gaan sluiten rond grote steden... blokkades daar op te richten. Men is echt boos, hij heeft ook aangekondigd dat Spanje een hete herfst... Herfst zeg ik. Heet voorjaar wacht. Eh, als justitie doorgaat met het nemen van, van dit soort stappen. Men is echt boos. En het is eh, interessant om te zien. hoe groot eh, die oproep ook zal uitpekken. Hoe, hoe groot die demonstraties zullen zijn. Maar dus dadelijk, is het is duidelijk, er is een wiel in beweging eh, gebracht op dit moment. Eh, de bal is gaan draaien. De lawine wordt groter. Ik ben benieuwd waar die stopt. Rob Zoutberg. Uitslag nou, in het hockey van vandaag: Kampong tegen Tilburg het 5-1. HGC tegen Amsterdam 0-2. Almere den Bos 1-4, SCHC Pinoquet 1-4 en eh, HDM tegen Bloemendaal 1-9. Rotterdam nipt van oranje-rood met 4-3, heeft u vanmiddag kunnen horen. Na afloop sprak Filip Koken met Mark van Rijn. In voetbaltermen de technisch directeur van Rotterdam. In het hockey is er een conflict ontstaan namelijk tussen clubs en de bond... over het afstaan van internationals aan de nationale ploegen. Van Rijn weet wel hoe het conflict heeft kunnen ontstaan. Kijk, op zich was er in het verleden nooit zo ongelooflijk veel, uh, veel strijd. Ja, er waren altijd wel, was altijd wel een beetje strijd, maar die strijd was wat minder, uh, wat minder fel. Maar we hebben sinds kort hebben we ook de Hockey Pro League uh, rekening mee te houden, het speelschema. En daardoor wordt de, de competitie wel heel erg uh, gecomprimeerd. En dat is niet noodzakelijkerwijs in het belang van, uh, van de clubs. Geen ja, even onderbreken, want anders begrijpen de kijkers... Ja, de Hockey Pro League is een nieuwe hockeycompetitie. Die komt in de tweede helft van het komend seizoen. Dat ga, daar moeten de spelers heel veel voor reizen. Uh, we hebben ook nog een championship voor dames. Uh, die wordt gespeeld in... Uh, ...november volgend jaar. Dat zou dus ten koste gaan van de vrouwencompetitie. We hebben een WK voor mannen volgend jaar in India. Tenminste, aan het einde van dit jaar. En daar moeten de spelers, als ze dan de bond ligt... ...zes weken van tevoren vrij worden gegeven... ...als dan de club ligt vier weken van tevoren. Daar komen ze ook niet goed uit. Uh, die hele competitie dreigt er volgens seizoen een beetje bij te hangen. Is dat jullie zorg? Dat is inderdaad onze grote zorg. Kijk, wij hebben... Uh, de, de, de, wat ik zou zeggen, de ruggengraat van het Nederlands hockey is altijd geweest. Het feit dat wij een hele sterke competitie hebben. Onze competitie is ook voor buitenlandse spelers heel erg aantrekkelijk. Waarom? Omdat die zo sterk is. Daarin ontwikkelen wij onze spelers. En op het moment dat die competitie eigenlijk. dat daar een te grote aanslag op plaatsvindt. Uh, dan, uh, dan ga je de clubs inderdaad op je, op je, op je pad vinden. Uh, we zien daar dat, dat, wij zitten daar als club vrij stevig in. We zien dat de bond daar heel stevig in zit. Uh, daar moet ergens moet daar een, een oplossing worden gevonden. Of beide partijen zetten nu de hak in het zand. Hè? Beide partijen zetten de hak in het zand. We hebben als clubs, uh, volgens mij hebben we een, voor, een, een voorstel gedaan... Uh, binnen de HCV aan de hockeybond... Uh, wat, wat, waar, waar de hockeybond goed mee zou kunnen leven... als de hockeybond inderdaad erkent dat die clubcompetitie zo belangrijk is zoals ze zeggen dat die is. En, um... De hockeybond kan er op dit moment niet bij leven, is mijn informatie. Nee, dat, dat heb ik ook begrepen. Dat is, dat is, dat, dat, dat is heel jammer. Um, en ik denk dat het heel erg goed zou zijn als we vooral met elkaar uh, zouden praten... in plaats van over elkaar... Daar staat de hockeywereld ook een beetje bekend om. Dat ze uiteindelijk er toch wel uitkomen in overleg. Nu dreigt dat toch heel erg moeilijk te worden. Er is nu een extra vergadering ingelast. Aanstaande woensdagavond in Den Bosch. Waar alle hoofdklassenklus bij elkaar komen. Wat moet daar volgens u uitkomen? Ik denk sowieso dat het heel goed zou zijn... Als, als, ...als ook de Hockeybond daar zelf bij aanwezig zou zijn. Maar dat is nu nog niet het geval, hè? He? Nou, de afgelopen vergadering die we hadden met de HACV... ...was de Hockeybond uitgenodigd. HCV zijn de Verenigde Hoogklassenclubs, de vereniging. De, de Dames en de Heren Hoogklassenclubs, de, de belangrijke vereniging. De afgelopen vergadering was de Hockeybond uitgenodigd. Die waren daar niet bij. Daar hebben wij ons eigen standpunt dus kunnen bepalen. Ik denk dat het heel goed zou zijn als we gewoon niet alleen maar aan het zenden zijn naar elkaar... Maar ook vooral naar elkaar gaan luisteren. En het zou heel fijn zijn als de bond daarbij ook zou erkennen... dat die, die, die clubcompetitie inderdaad ook in een seizoen... waar je een, een, een aantal dingen hebt die bij elkaar komen... als inderdaad een Hockey Pro League en een, uh, een Champions Trophy dames... en een uh, wereldkampioenschap heren... Um, dat, dat daar ook de clubs belangen hebben. Het, het punt is, we hebben ervoor gekozen met z'n allen in de hockeywereld... dat we een model hebben waarbij de spelers onder contract staan van de clubs. De Hockeybond faciliteert de nationale teams. De clubs lopen in principe alle risico's... en daar moeten we ergens naar elkaar toe gaan groeien. Tot slot, nu ziet het er niet goed uit... Als we de onderlinge verhoudingen zien, er worden over weer wat boze mails geschreven. Um, denk je dat de clubs en de bond hier nog uitkomen? Want op dit moment, zoals het er nu staat, ja, zijn eigenlijk de spelers, de internationals, het kind van de rekening. Want die kunnen vanzelfsprekend niet kiezen. Nee, dat, het is voor internationals... Uiteraard heel lastig. En internationals spelen heel graag bij hun eigen club. Dat hebben we vandaag ook weer gezien. De internationals die vandaag op het veld stonden. Die hebben met, met, met ongelooflijk veel passie en inzet gespeeld. Aan beide kanten bij Oranje Rood en bij Rotterdam. En dat zien we elk, uh, elke, elke speeldag. Maar ze vinden het ook fantastisch om in uh, het, het, het Shirt van het Nederlands te spelen. En dat begrijp ik ook. Laten we in Godsdam daar wel uitkomen, inderdaad, met elkaar. Uh, waarbij, nogmaals, als clubs hebben wij bepaalde belangen. De bond heeft bepaalde belangen. Er zal ergens een middenweg gevonden moeten worden. Maar moeilijk wordt het, hè? Het is best een uitdaging. Ja, ik, kan, ik kan me er iets bij voorstellen. Uh, nog even de stand, want ik heb de uitslagen wel gegeven. Uh, maar de stand is natuurlijk ook van belang. Kampong heeft 43 punten uit 17 duels. Bloemendaal heeft er 41. Amsterdam heeft er 38. Dan Oranje-Rood met 32, maar die hebben nog een wedstrijd te goed. Net als Rotterdam, dat nu vijfde staat uh, uh, met 29 punten. En helemaal onderaan Tilburg met 9 uit 16 en HDM met 7 uit 17. Het is een gezellige boel daar in het uh, hockey. Zo. We gaan naar het Nederlands elftal is in Zwitserland... want daar speelt Oranje in Genève een oefenwedstrijd tegen Portugal. Bondcoach Ronald Koeman gaf zojuist een persconferentie. De spelers gaan zo dadelijk trainen... en verslaggever Jeroen Elsoff mag daar een kwartiertje meekijken. Jeroen, goedemiddag, goedenavond eigenlijk al. Een heel kwartier meekijken, omschreven even hoe je daar zit... en of iedereen uitgelopen is voor die training... Uh, nou, <laughs> ja, heel Geneve is hier naartoe gekomen. Ja. Er zitten 30.000 man op de nee. Nee, het is uh, Soms het heb is, je dat, hè? Uh, nou, je... ja, ja, inderdaad. En, en, en Er waren net wel wat meer uh, mensen van de pers bij de training die hiervoor plaats had. Dat had te maken met de ene uh, Cristiano Ronaldo die hier ah, uh, yeah. zijn warming-up mocht doen. En een rondo. En daar mocht ook iedereen na een kwartier weg. Maar is het is toch anders als je een kwartiertje kijkt naar de, uh, de warming-up van het Nederlands Elftal. Of een kwartier naar een rondo met Cristiano Ronaldo. erin Dan heb je toch na een kwartier het gevoel dat je uh, naar een hele leuke film hebt zitten kijken... die uh, anderhalf uur duurt of zoiets. Maar goed, uh, ja, om precies te zeggen hoe ik er hierbij zit... ik kijk dus naar een eigenlijk best wel mooi stadion van FC Servet. Dat is nu leeg, daar gaat Nederland zo trainen. En het mooie aan dit stadion waar Nederland morgenavond speelt... Uh, tegen Portugal, is dat je op de achtergrond... Prachtig de Alpen al een beetje ziet opdoemen, en dat is natuurlijk: ja, er zijn op dit moment slechtere plaatsen om te zitten. Ja, en dan dus dan was ik, een... je, hoort mij niet klagen, nee, om het al tot nu toe nog niet. Nee, dan was er nee. zojuist <laughs> een persconferentie. Wat voor indruk maakte de Bondscoach na die eerste wedstrijd, na die nederlaag tegen Engeland? Hij was positief, uh, positief kritisch zeg maar. Dus uh, hij zei eigenlijk dat het hem uh, niet heel erg tegen was gevallen, allemaal dat hij de wedstrijd had teruggekeken en uh, ja, hij heeft het woord aanknopingspunten niet gebruikt. Uh, dat is ook een vreselijk woord natuurlijk uh, als je dat uh, iedere keer terug hoort uit de mond van trainers. Maar je had wel het gevoel dat het uh, dichtbij was. Uh, uh, dus, dus eigenlijk, uh, ja, iedereen had, een, tenminste wij van, van, van de media en ik denk de supporters ook, had niet zo'n heel fijn gevoel bij de eerste wedstrijd van Ronald Koeman. Maar daar keek hij zelf toch eigenlijk wel enigszins anders tegenaan. Maar wel op een heel realistische manier. We gaan even naar hem luisteren, want hij hoopt toch ook wel dat Oranje Morgen een beetje beter speelt dan tegen Engeland. We zijn niet meer de beste van de wereld. En het zijn we al een tijdje niet meer. Dus je probeert uh, op andere facetten probeer je resultaten te halen en te groeien. En het is een nieuw systeem. En uh, daar moet je stappen in maken. En dan wil je eigenlijk ten opzichte van afgelopen vrijdag... wil je morgen weer, weer beter zien. Nou, en dan met name ook het voetbal natuurlijk. Ja, ik neem maar dat de persconferentie langer duurde... dan de 24 seconden die we net hebben gehoord. Wat had u nog meer te melden? Nou ja, wat ik dus net zei, uh, dat hij hem al teruggekeken... en dat hij inderdaad wel de, de momenten ziet waar het niet, uh, niet zo goed zat. Dat had meer te maken met het, ja, dat is een beetje voetbaltaal... maar de ruimtes tussen de linies, dus de afspraken die gemaakt werden... op het moment dat er uh, gejaagd werd en, uh, en dan de verdediging niet aansloot... dus dat er ruimtes ontstonden waar de Engelsen uh, gebruik van maakten. Ja, wat, wat hebben we meer uh, verder Opstelling gehoord? Opstelling bijvoorbeeld? Uh, uh, ja, nou kijk, dat is natuurlijk iets... Uh, dat feest zit er uh, onder Koeman wel op, dat is wel duidelijk... want uh, collega Bert Maaldring probeerde het toch nog een keer... Maar deze man gaat echt van zo lang als zijn leven... niet vertellen wie er gaat spelen voor een wedstrijd. Dat leek hem logisch. Nou, we hebben er twee weten... Uh, los te weken. De een wist wel, dat is de doelman. Uh, Sillessen gaat keepen, omdat allebei de keepers één wedstrijd kiepen. En Wijnaldum zat ook op de persconferentie en iemand uit de zaal vroeg, gaat hij eigenlijk spelen? En toen grapte commandant: nee, absoluut niet. En daarna zei hij, ja, natuurlijk gaat hij spelen. Dus we weten dat uh, Wijnaldum en Sillessen spelen. En voor de rest uh, moeten, we, moeten we een beetje gissen. Ik, uh, hij liet wel doorschemeren dat hij, uh, en dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat die wedstrijden kort op elkaar zitten. Eigenlijk zou Nederland morgenavond spelen, hè, tegen Spanje. Uh, maar die wedstrijd werd een aantal maanden geleden gecanceld. Omdat de Span Spanjaarden liever tegen Messi spelen... Uh, ja. dan tegen Matthijs de Ligt. Uh, <laughs> bijvoorbeeld, om maar, om maar iemand te noemen. En je, je kan je er stiekem ook wel iets bij voorstellen. Dus, uh, dus, dus is Nederland ineens op deze maandagavond terecht te komen, Morgenavond. En is het wel een beetje lastig voor sommige spelers... Om, uh, om misschien in korte tijd twee wedstrijden te spelen. En ja, als ik dan moet gaan gissen. En nogmaals, het is dus gissen. Dan denk ik, ja, de spelers die misschien wat gevoeliger zijn geweest... in het verleden en nog een druk programma hebben... die zouden die nog wel eens uit de wind kunnen houden. Nou, de Vrij heeft een verleden bij het Nederlands elftal... met blessures en conflicten met zijn club. Dus ik... Ik zou me kunnen voorstellen dat hij die misschien uit de wind houdt. Strootman, nou zijn de zure historie kennen we. Misschien haalt hij die er wel uit en misschien wist hij voorin ook wel iets. Dus ik verwacht wijzigingen op uh, nou, ongeveer drie of vier posities. Maar het is echt een beetje glazen bolwerk. Dus dat is wel ontzettend lastig bij deze bondscoach. Ja, dat gepuzzel met tegen wie en wanneer en zo. Is dat ook de reden dat het Genève is? Want in eerste instantie denk je Genève, hoezo? Ja, uh, toen de, sp de Spanjaarden dus uh, onverwachts afzijden. Want die deal was al gesloten. Toen moest Nederland hals over kop op zoek. Uh, en dat is denk ik een maand of twee geleden. Naar een andere tegenstander. Uh, de meeste uh, tegenstanders waren al vergeven. En Nederland wilde toch tegen een sterke ploeg uh, spelen. Nou, Portugal had nog niemand staan. Maar zat in, uh, hier in uh, Zwitserland op trainingskamp. De, de Portugezen hebben afgelopen vrijdag gespeeld tegen Egypte. En wonnen overigens uh, door het tweede van Cristiano Ronaldo... in de laatste twee minuten van de blessure tijd. Ongelooflijk, stonden tot die tijd 1-0 achter. En die Portugezen hebben gezegd... ja, wij willen wel, maar we kunnen niet op de dinsdag... want dat past niet in het schema. Dan wordt het de maandag. Dan moeten we nog een deal sluiten met een, uh, een paar televisiemaatschappijen. Nou, er, er kwam er een uit het Midden-Oosten die uh, heel veel geld bood. Toen hebben beide landen volgens mij gezegd van uh, deal. En dus is deze oefenwedstrijd er op deze manier uitgekomen. Ja, dat is allemaal niet ideaal. Uh, maar al met al natuurlijk voor Nederland. Want vergeet niet, Portugal is de Europese kampioen. Ja, nummer drie precies. van de wereldranglijst. Wel een schitterende tegenstander om, uh, om tegen te spelen met Cristiano Ronaldo. Dus uh, ja, van een, uh, een hele grote nood, nood heeft uh, Oranje toch een deugd gemaakt, denk ja. ik. En het zijn toch vaak ook vermakelijke wedstrijden, als ik dat zo mag zeggen. Denk uh, jij nu terug aan 2006? Uh, ja. Wat was het met die 800 gele kaarten. <laughs> ja, ja, ja. En 16 keer rood. en Rousseau die Cristiano Ronaldo zijn bovenbeen doormiddels probeert te zijn. Eigenlijk ja, nu ja, nog steeds aan het bijkomen. Geel, ja. Ja. Geef je Oranje een kans morgen? Nou, er is over, dat is dan wel, wel leuk als je die wedstrijd. dat wil ik dan nog wel even benoemd hebben. Als je die wedstrijd er. hadden we. Toen de tijd, in 2006, een videoscheidsrechter gehad. Dan had die wedstrijd 4 uur en uh, 35 minuten geduurd. We hebben morgenavond, in zo'n Spaanse scheidsrechter... wel een videoref. Dus uh, dat oh, is wel grappig. Die mm. moet je oefenen voor het wereldkampioenschap voetbal. Hè. En het is ook interessant voor de eredivisie... die ook uh, videoref gaan krijgen uh, volgend seizoen. Dus er wordt uh, gespeeld met videoreferee morgenavond. Dus uh, ja, laten we hopen dat het niet zo'n schoppartij wordt... als uh, zeg maar twaalf jaar geleden. Um, geef je Oranje een kans... Yeah. Pff, uh, ja. Moeder, ja. Ja, jij bent dus, ja, dat is nee, heel overtuigend, Jeroen. Ja, kijk, Koeman was positief. Ik was niet zo uh, positief gestemd afgelopen vrijdag. Maar uh, je moet echt voortdurend tegen, tegen jezelf zeggen: nu geef het de tijd. Want het is niet eerlijk om een, uh, een, een nieuwe bondscoach en een nieuw proces uh, uh, gelijk uh, de grond in te boren. En dat proces is pas een paar dagen verder. Dus ik denk dat het uh, natuurlijk heeft: Oranje heeft altijd een kans om te zitten bij Nederland. Genoeg goede voetbal. Maar ze zijn niet de favoriet. Je hoopt alleen, en dat hoopt Koeman, maar dat hopen we denk ik allemaal... dat er wel ja, iets meer voetbal in zit dan uh, afgelopen vrijdag. En dat je wat vooruitgang ziet in dit moeilijke systeem wat tijd vergt. Maar bedenk altijd maar pas over precies een jaar vanaf... Uh, dit weekend begint de EK kwalificatie. Nations League is leuk. Allemaal zware tegenstanders. Uh, doe ik prachtige wedstrijden tegen Duitsland en Frankrijk. Maar waar het om gaat is het Europees kampioenschap van 2020. En die echte kwalificatie begint over een jaar. Dus Koeman heeft een jaar de tijd om uh, ja, te slijpen. En uh, er een goed systeem van te maken. En uh, morgen is stap 2 in dat proces. En Dat, en dat, gaan dat wij zal ongetwijfeld niet gelijk een hele geweldige stap worden. Maar uh, misschien ook wel. Ja. Misschien verrast hij ons morgen wel. We gaan het in elk geval live beluisteren. Morgenavond... Spelers komen het veld op uh, trouwens. Dat wil ik toch oh. even benoemd hebben. Dat, dat, uh, het, het feest, het kwartier gaat hier nu van start. Stopwatch in. En over 15 minuten worden wij door een meneer hier weggeborstuurd. En dan mogen we niet meer kijken. Jij je... ja, wel maar... je... ja, afronden, Henry. Heb ik nou, en, ja? ik wil er nog wel zeggen. Dan horen we alle schokkende dingen nog graag van je. Dat kan nog binnen deze uitzending. En zo niet, dan horen we je morgenavond om half negen terug, Jeroen. Want dan zenden we de wedstrijd... Uit. Ik wens jullie nog een hele plezierige avond. Ja, ja. was The cure met Close to Me. Het Duitse asielbeleid staat onder druk. Nu steeds meer steden een migrantenstop willen invoeren. Onder andere Kotboes en Freiburg. Die hebben gezegd dat ze niet meer asielzoekers kunnen opvangen. De Duitse Vereniging van Gemeenten zegt nu dat zo'n migrantenstop voor steden mogelijk gemaakt moet worden. We hebben daarover contact nu met onze correspondent Jeroen Wallaars. Um, wat, wat, wat zeggen die over belaste steden precies? Wat is de reden Jeroen? Nou, ze zeggen dat het heel lastig is om, uh, om al die mensen op te vangen... die nog steeds naar Duitsland komen. Het zijn er nog steeds uh, 10.000 per maand. En die steden zeggen, uh, de kinderopvang zit vol... er zijn huisvestingsproblemen, uh, we hebben geen taalcursussen meer. En, en het geeft spanningen uh, in die steden. Er zijn plekken waar in korte tijd zoveel asielzoekers zijn gekomen... dat de mensen die er wonen, woonden, uh, zeggen dat ze zich niet meer thuis voelen... in hun eigen stad. Er is agressie van beide kanten. In, in Cottbus bijvoorbeeld, waar je het over had... daar uh, heeft een groepje Syriërs uh, mensen overvallen met messen. Nou, vervolgens hebben een groep neonazis, die Syriërs weer aangevallen. Nou, en al met al zei het stadsbestuur daar en in dus steeds meer andere steden. Eh, stop, eh, dit is genoeg. We kunnen er eh, niet meer opvangen. Nee. Hoe gaat het in Duitsland eigenlijk, die verdeling van asielzoekers? Uh, nou, eigenlijk heel eerlijk. Uh, althans in theoretisch. Ze hebben een verdeelsleutel... waarbij tot in de kleinste dorpjes... Uh, op basis van inwoneraantal en uh, en geld wat ze daar tot, uh, tot hun beschikking hebben... Uh, die mensen worden verdeeld. Maar uh, wat er ook speelt is dat als je daar eenmaal zit... als asielzoeker, dat je binnen de deelstaat mag verhuizen. En nou, waar ze nu langzaam achter komen is dat veel mensen zeggen... ja, ik zit hier in een of ander koedorp. Uh, terwijl een paar uh, kilometer verderop is die leuke grote provinciestad. Daar ga ik heen. En die provincie... Die steden, die hebben nu met deze problemen te maken. Uh, omdat er zo'n aantrekkingskracht van uitgaat. En, en die mensen dus daarheen trekken. Ja, Het is natuurlijk opmerkelijk, als er een paar uh, dorpen of steden zijn die, die protesteren. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat dan de Duitse Vereniging van Gemeenten dan gelijk zegt van oké, okay, we zijn het ermee eens. Uh, ik kan me ja. voorstellen dat dat toch ta als tamelijk opvallend wordt uh, gekenmerkt. Ja, zeker, zeker. En het geeft denk ik echt aan dat er een grens is bereikt. De, de voorzitter van de, de Duitse Vereniging van Gemeenten... heeft vandaag de steden het advies gegeven om dit middel te gebruiken... als ze overbelast zijn. Ja, en er zit natuurlijk ook een soort noodkreet achter. Ik denk ook aan de nieuwe regering, om er iets aan te doen... aan dat spreidingsbeleid. Ja, en de vraag is dan, gaat er iets veranderen? Ja, dat is de grote vraag. Dat zullen we moeten afwachten. De minister-president van een van, van de deelstaten hier in Duitsland, van Sachsen, die steunt die oproep in elk geval. Hij is ook van, van de CDU, dus van Merkels partij. Maar goed, het is afwachten hoe dat hier in Berlijn aankomt. En het is afwachten hoeveel meer steden nu echt op de rem zullen gaan staan, nu deze oproep is gedaan. Ja, nou goed, wij wachten af met jou. Dankjewel, Doe. Jeroen Wollers vanuit Duitsland. NTO, Radio 1. Het is half zeven geweest, het, het dodental na een brand in een winkelcentrum in Siberië is opgelopen naar zes. Onder de slachtoffers zou een kind zijn. Dertig mensen raakten gewond. Sommigen sprongen uit het gebouw om zichzelf te redden. En het dodental kan nog verder oplopen, want er zijn zeventien vermisten. De beveiliging in Rome is flink aangescherpt... na een tip dat er rond Pasen een aanslag wordt gepleegd. Dat zou staan in een anonieme brief... die de Italiaanse ambassade in Tunis heeft gekregen. In Italië wordt nu gezocht naar een Tunesier van 42... die banden zou hebben met IS. Aanhangers van de Catalaanse separatistenleider Puigdemont... hebben voor vanavond demonstraties aangekondigd. Ze zijn woedend over zijn aanhouding vanmorgen in Duitsland. Sinds vrijdag liep er weer een arrestatiebevel tegen hem. En het aantal maagverkleiningen stijgt explosief... meldt het tv-programma Nieuwsuur. Tien jaar geleden ondergingen 350 mensen zo'n ingreep. Dit jaar worden dat er naar verwachting meer dan 10.000. En 8% van de patiënten krijgt te maken met complicaties. Het weer, Peter K. Je treft me op een heel mooi moment van het jaar, want de eerste zondag uh, nadat die zomertijd is ja. ingegaan, dan kijk ik naar buiten en dan is het al zeven uur bijna, hè? Nou ja, half zeven dan, en dan, dan denk ik, jeetje, wat is die avond nog lang? En daar word ik altijd heel gelukkig van, van dat ja, vooruitzicht dat we van die enorme lange avonden hebben ja? de komende halfjaar. Waarom half dan eigenlijk? Ja, ik hou gewoon van dat daglichtsavonds, dat vind ik echt heerlijk. Ja. En dan s'avonds nog een beetje in de tuin zitten en zo. Nou, daarvoor is het nog echt Je te koud. Je is het barbecue nog net niet in de mond. Maar... Nee, nee, nee. Uh, Je straalt helemaal als... ook helemaal. Ja, nee, ik word er altijd echt heel, heel gelukkig. Ja, ja, maar goed, ter ja, ja. Het ja. gaat koud worden vannacht. Oh. Uh, temperatuur... <laughs> Jammer. Uh, de temperatuur die daalt echt naar dicht bij het vriespunt. Dat komt omdat er wat opklaringen zijn. En uh, in het noorden kan daarbij ook wat uh, mist ontstaan. Ja, en dan morgen, dan is die kracht van de zon... toch alweer sterk genoeg om de temperatuur te laten stijgen... naar zo'n, uh, ja, 8 tot 11 graden. Er is dus inderdaad ook wat zon. Smiddags wordt de bewolking wel wat dikker en dan kan er vooral in het binnenland een enkel buitje vallen. De wind die is uh, matig. Uh, uit het noordwesten, windkracht 3. Nou, na morgen, dan gaat het weer echt een uh, stuk drop achteruit. Dus die dagen mogen dan wel langer worden, maar dat uh, betekent voor het weer niet altijd wat goeds. Uh, dinsdag is er namelijk echt vrij veel regen. Het 10 wordt millimeter langer slecht niet. eigenlijk. Uh, Want, uh, het, het wordt langer slecht, slecht ja. Ja, ja. En ook woensdag is het een bewolkte dag met uh, wat regen. Uh, daarna dan gaan de temperaturen weer wat omhoog. Uh, de zon komt Komt er af en toe bij, maar het blijft toch wel wat wisselvallig. Zo, goede vrijdag, zaterdag. Temperaturen van 10, 11, 12 graden misschien. Maar toch ook wel kans op een enkele bui. Oké, dankjewel. Radio 1, NOS langs de lijn. Nou hoorde ik toch iemand eerder vanmiddag zeggen... het is goed voor de tuin. Ja, dat klopt, dat was ik. Oké, nee dan, ja. Je moet het altijd positief bekijken. Dat was het. Ja hoor. <laughs> ja. Uh, we gaan terug naar het handballen van, uh, van eerder vandaag. U heeft uh, kunnen horen dat Nederland uh, uh, de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije heeft verloren. Het werd in Eindhoven 23-22 voor Hongarije. Dus tegelijk maken leek in de laatste minuten worden gemaakt door Lois Abbing. Maar uh, uh, die goal werd afgekeurd. Abbing daarover. Ik ben nog steeds een beetje ondersteboven over van die laatste seconde, want uh, ik dacht alleen maar echt met alles wat ik heb op doel schieten en ja, ik, ik, weet, ik weet niet, ik kon niet, hebben jullie het gezien? Ah, het is moeilijk om te zien, ja, ik, ja. het is misschien even iets, ik denk dat het zwaar gestraft ja, is. Maar goed. goed, jij weet ook niet wat er gebeurde. Nee, nee, nee, ja, aanvallende fout van de cirkel, ja, maar ik, ja. ja, het is moeilijk te zien. Ik denk uh, dat ik aan beide kanten, ja nee, ik vind het niet, het is gewoon een goal, ik vind dat we gelijkspel verdienen ook. Uh, ja, dat is het helaas niet. Uh, jij stond wel enorm op in die tweede helft. Donderdag tegen Hongarije was niet helemaal jouw wedstrijd. Uh, waarom lukt het nu dan wel? Ja, ik denk dat het een hele andere wedstrijd was. Ik denk dat zij donderdag echt heel offensief stonden op de opbouwers en uh, dat met ook zeg maar geluk afgelopen wedstrijd. En ik denk dat ze nu dachten van we kunnen iets defensiever blijven. En uh, ja, toen dacht ik nou ja, dan ligt mijn kans in ieder geval er weer. En dan probeer ik iets zo goed mogelijk te pakken. Ja, die heb je lekker gedaan? Die heb je lekker gedaan? Ging prima. Um, ja, en nu dus nog niet gekwalificeerd. Ik vroeg net aan Estefana, is dat een grote domper? Of is het, nou, volgende keer dan maar? Nou ja, op deze manier wel, denk ik. Ik denk als je hem dan uh, verdient om gelijk te spelen... en je kwalificeert je, dan wil je dat het allerliefste. Maar het was ook niet onze beste wedstrijd. Dus uh, ja, we hebben nog twee wedstrijden. Ja, Loos Aubing tegen Rivka op het veld. Die uh, draaide zich om, kan toen kipste Tess Wester tegen... en zag dat ze baalt van het verlies tegen Hongarije. Ja, deze is wel zuur, ja. Ik denk... Uh... We wisten dat het moeilijk zou worden, dat was het in Hongarije ook al. Maar um, ja, we spelen gewoon niet goed genoeg. Uh, hoe vond je dat het met jou persoonlijk ging? Want jij pakte zeker in de eerste helft een paar mooie ballen. Ook niet goed genoeg. Ik denk uh, ik kreeg de tweede helft, of eigenlijk de hele wedstrijd, uh, geen grip op de hoeken. Waarvan we eigenlijk gezegd hebben dat we hun zouden laten schieten. En ja, dan zie je gewoon dat dat uiteindelijk uh, kostbare doelpunten zijn. Um, ik ga toch, dat is misschien een beetje stom nu, maar nog één vraag stellen over jouw toekomst. Uh, we weten namelijk dat jij weggaat bij jouw club, du uh, Duitse Club Bittesheim. niks zeggen, niks zeggen. <lacht> Dit is niet het beste. Je hebt een NOS-microfoon. Wel oh, ja, ja, wel zeggen. Wat... Heb je al nieuws over waar je heen gaat en waarom ga je überhaupt weg? Uh, ik ga weg omdat ik denk dat als ik mij verder wil ontwikkelen als kiepster, ik een andere stap moet maken. Dat ik bij de club waar ik zit uh, niet genoeg kan leren om uh, ja, die stappen wel te maken. En um, ja, ik weet al wel wat, maar dat hou ik nog even voor mezelf. Word je misschien uh, clubgenoot van je tegenstanders van net... of uh, zit Hongarije er niet in? Nou, die spelen ook overal. Dus uh, nee, ik, uh, ik ga niet naar het verder zuiden, noorden, oosten... of wat dan ook. Ja. Uh, ik zal niet heel, heel ver weg gaan. Nou, dan strepen we dat af. En dan blijven er nog een paar landen over voor uh, Tess Wester. In Marokko is een Marokkaanse Nederlander opgepakt... toen hij het land wilde verlaten. De man zou urenlang verhoord zijn omdat hij berichten op Facebook had gezet... over de protestbeweging in het Rifgebergte. Die strijdt tegen corruptie in de regio en voor betere leefomstandigheden. Correspondent Willemijn de Koning, wat is er gebeurd... Ja, nou, dit is uh, een bekende activist. Uh, hij houdt zich gewoon heel lang bezig met de situatie in Marokko. Dus het is niet zo dat, he, alleen maar door berichten... Uh, die hij over uh, de laatste protestbeweging in El Oceima uh, en de RIF dat hij daardoor in het vizier kwam. Hij heeft ook een stichting in Nederland over de Berbers. Dat zijn de bewoners van de RIF en andere delen van Marokko. Dus hij was al in het vizier van Marokko. Nou, toen is hij dus op ziekenbezoek gegaan. Dat was de eerste keer dat hij Marokko weer betrad nadat die protesten zijn losgebroken in Marokko. Toen is hij op ziekenbezoek geweest bij zijn vader... in het Rifgebied in Noord-Marokko. Toen wilde hij teruggaan. Via Tanger uh, in Noord-Marokko met de bus. Maar daar werd hij dus gearresteerd door de politie. En er werd inderdaad eerst verhoord over vooral zijn berichten op Facebook... en over zijn stichting waar ik net over vertelde. Maar vooral, meer een deel van de tijd, over andere activisten. Dus de politie gebruikt hem een beetje om eigenlijk extra informatie te krijgen... over andere belangrijke activisten. Zoals bijvoorbeeld een Imad El Atabi. Uh, hij hield zich heel erg bezig met de Arabische lente hier in Marokko... en is nu als politiek vluchteling uh, in Nederland. Of zoals... Zef Safi, de leider van de protesten. Zij werd voornamelijk als een soort van inlichtingenbron gebruikt. Ja, worden er eigenlijk vaker Nederlandse Marokkanen... of Marokkaanse Nederlanders opgepakt vanwege uitingen op social media... Ja, ik moet trouwens er nog wel even bij zeggen dat hij inmiddels uh, is vrijgelaten, zaterdagochtend, door de, door de politie. Ja. Um, en, en, en de vraag, ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat een Nederlandse Marokkaan uh, sinds de protesten uh, in Marokko hier uh, zo is opgepakt op deze manier. Het is toen wel tijdens de protesten gebeurd, dat dus er één Nederlandse Marokkaan ook zo opgepakt. Uh, maar goed, hè, dat, dat is logischer, want dan doe je mee aan, aan de protesten daar. En er is later nog wel iemand op het Europort hier uh, opgepakt in El Ophema, uh, maar dat was ook vanwege drugs. Het is eigenlijk de eerste keer dat hij ...omdat echt heel duidelijk vanwege belangen in die Irak... ...zo heet die protestbeweging, uh, wordt opgepakt. En dat is ook best logisch, want eigenlijk uh, zijn heel veel Nederlandse Marokkanen gewoon bang. Dus die zetten geen uh, voet meer op Marokkaanse bodem. Uh, vorig jaar ging er al een gerucht, dat was ongeveer uh, in mei... ...dat er een soort lijst zou zijn waar Europese Marokkanen op zouden staan. En als die dan uh, hier in Marokko zouden aankomen, zouden de au autoriteiten hen uh, arresteren. Nou, dat heeft al heel veel angst aangewakkerd, ook al werd het later ontkend... Um, en toen in januari heeft het OM hier gezegd dat er vier arrestatiebevelen uh, uitstaan tegen Nederlandse Marokkanen. Um, ja, niemand heeft ooit een bewijs gezien, uh, maar het is heel uh, aannemelijk. En dat heeft wel echt uh, angst neergezet bij die Nederlandse Marokkanen. Dus heel veel mensen blijven gewoon lekker veilig in Nederland, gaan niet naar Marokko. Um, dus daarom is het ook niet gek dat dit, dat dit de eerste keer is. Ja, zegt dit iets ook over de lange arm van de regering in Rabat? Ja, ja, zeker weten. Um, kijk, dat, dat er al geruchten zijn over, over zo'n lijst. Dat is natuurlijk al genoeg. En, en het, uh, het boezemt angst in. Heel veel Nederlandse Malkanen durven gewoon niet meer op vakantie... wat ze elk jaar doen. Niet naar hun familie of hun huizen te, uh, te bezichtigen hier. Nou, dan heb je die arrestatiebevelen nog. Dat, dat een land eigenlijk... Um, zo'n arrestatiebevel uh, kan uitzetten uh, op basis van... eigenlijk zijn het voornamelijk gewoon Facebook-posts. Dat is eigenlijk al bizar. En, en ze ontkomen er ook niet aan. Want je kan de Marokkaanse nationaliteit uh, niet van je afschudden. Uh, heel veel mensen hebben gewoon nog familiehuizen in Marokko... dus willen toch uh, hierheen. Um, maar goed, Marokko blijft toch steeds, uh, steeds op de loer staan. Dat is heel lastig uh, voor de Nederlandse Marokkanen. Correspondent Willemijn de Koning, dankjewel. <middels>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 the In Venlo werden bij de, jaarlijkse, uh, bij de jaarlijkse Venloop... de nationale titels op de halve marathon vergeven. De meest aansprekelijke naam stond aan de start bij de vrouwen, Andrea Deelstra. Komende zomer zal zij bij de Europese kampioenschappen in Berlijn... de Nederlandse eer hoog houden op de marathon. Floris van Horen volgt haar vanmiddag op de voet... om te ontdekken hoe zij ervoor staat. Goedemiddag Andrea, welkom in Venlo. Wat is dit voor wedstrijd voor jou... Training, test of toch een kampioenschap? Vooral een hele leuke afsluiting van de winter. Ja, ik heb, uh, ik heb gewoon een goede winter gedraaid. En we hebben een paar weken geleden besloten om toch nog een halve te lopen. Omdat ik eigenlijk in echt nog niet helemaal fit was. Achteraf, wellicht eigenlijk niet had moeten starten. En uh, toen dacht ik van ja, eigenlijk wel leuk om nog uh, een halve te lopen. En te proberen om uh, mijn PR een beetje aan te scherpen. Dus dat... Zo uh, steek ik het in vandaag. Maar waarom is dit afsluiting van een winterseizoen niet de opening zeg maar, van, van de zomer? Nou, ik heb een crossseizoen gedraaid. En mijn, uh, de laatste cross was 11 maart, was het NK Cross. En ja, daar draaide mijn winter om, uh, om het crossen. En, uh, dus ja, daarom is dit eigenlijk de afsluiting van de winter. En vervolgens neem ik nu een paar weken rust en dan start ik eigenlijk op 1 mei mijn marathonvoorbereiding. Dus eigenlijk start dan de zomer. Maar je wil wel winnen. Natuurlijk. Van acht minuten worden start. minuut, te goal. En van dat ik wijs nog één keer op. De temperatuur is wel opgelopen. De luchtvochtigheid is wel opgelopen. Houd daar rekening mee. Dus drink vooraf de wedstrijd. En in het begin van de wedstrijd, op het eind heeft het geen zin. Bram Wassenaar, trainer van Andrea Deelstra. Hoe schakelt een atlete van een winterseizoen naar een zomerseizoen? Ja, nou ja, kijk, de, het belangrijkste is natuurlijk zijn de trainingen. Ja, en de marathontrainingen kun je in de zomer natuurlijk ook perfect doen. Ja, en we zullen, we zullen ook wel wat wedstrijdjes lopen, wat baanwedstrijden... om gewoon in vorm te komen voor de marathon... Maar ook om wat sneller te worden. Kijk, als, als Andrea straks in Berlijn de, op de, op de EK-marathon weinig moeite heeft met de eerste 20 kilometer... omdat ze wat sneller is geworden, ja, dan daar heeft ze profijt van. De laatste, haal, laatste deel van de marathon natuurlijk. He, dus we zullen meestal doen we wat kortere wedstrijden in de zomer. We gaan voorstellen als eerste een dame, 33 lentes jong, een Nederlandse... Ze liep de marathon in 2, 26-46. Heeft de PR staan op de halve van 1, 13-37. En onlangs werd ze in Amsterdam Nederlands kampioen op de cross van dit jaar, Andrea Deelstra. Maar is zij beter geworden als wedstrijdloopster, als kampioenenloopster? Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar ze heeft natuurlijk altijd een hele geweldige focus gehad. Eh, ik bedoel, ze trekt haar plan. En ik ondersteun haar daarbij. Maar eigenlijk. Kan ze dat zelf ook, heel goed. En daar zijn ze weg, ja. Ik denk dat ik wel uh, meer wedstrijd inzicht heb gekregen. En dat ik, uh, moet zeggen, wanneer ik een marathon loop... dan ben ik eigenlijk uh, over het algemeen heel relaxed en rustig. En dan kan ik de dingen goed overzien. En uh, dat had ik vier jaar geleden al. En daar ben ik natuurlijk wel in gegroeid de afgelopen jaren. Kan je, dat, kan je dat trainen, kan je dat oefenen... om een kampioenschappenloopster te worden? Of is dat gewoon ervaring en moet het gebeuren? Ik, ik denk uh, een combinatie van die dingen. Ik denk dat je het kunt leren, maar ik denk dat het voornamelijk ook uh, een kwestie van uh, tijd is. En uh, ja... Nou ja, een stukje rustiger geworden en dat wordt met de jaren ook, als je langer aan de sport doet en je kunt beter je doelen stellen, ik denk dat dat daar ook mee te maken heeft. En daar komt inderdaad voor de motaren, dus dames en heren, uw applausje vraagt van de Nederlandse kampioen Hier rond de 25 komt de halve marathon, Andrea Deelstra. Onze marathon die dit er even bij pakt. Keurig, Andrea Deelstra. Ja, dat was het winterseizoen op vlucht. Ja, nou, ik heb eigenlijk vrij ontspannen kunnen lopen. Dus uh, ja, en onderweg dacht ik, eh, nog even door en dan heb je drie weken vakantie. Dus uh, prima, ja. ja, ja maar de eerste tien kilometer gingen ze op kop en dan gingen ze weer achter. En dan ze Kijk je uit naar dat zomerseizoen met de Europese kampioenschappen in Berlijn? Ja, enorm. Ja, ja, ja, ik heb er veel zin in. En uh, ik weet dat ik er goed voor sta. En, uh, nou ja, we zeiden, ik ben net over finish. En je hoort, ik heb eigenlijk weinig geleden vandaag, dus... Uh, ik ben heel tevreden met hoe ik ervoor sta. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Ja. Want die Europese kampioenschappen in Berlijn, is dat, zijn dat ook kampioenschappen waar je denkt, daar heb ik iets te zoeken? Dat denk ik wel, ja. ja. Ik, uh, ik denk het wel. Ik heb, uh, nou ja, als je kijkt naar mijn persoonlijk record, dan, uh, dan moet je mij ook eigenlijk voorin verwachten. En dat verwacht ik ook van mezelf. Dus uh, ik wil voorin meestrijden. Ja, Nederlands kampioen op de halve marathon bij de mannen werd Bert van Nuenen. De verloop zelf werd een Afrikaanse aangelegenheid. Steven Kiprop uit Kenia won bij de mannen... en zijn landgenote Nancy Jeporskei Kiprop was de snelste bij de vrouwen. Wereldkampioen wielrenner Peter Sagan was vandaag voor de derde keer in zijn carrière de beste in gent wevelgem In de top 10 geen Nederlanders, maar gevoelsmatig was dat wel zo, want twee Nederlandse roompotrenners hebben zich echt de hele dag laten zien. Brian van Goetem en Jan-Willem van Schip reden lang in de aanval. En in de slotfase zaten ze ook nog in de groep met favorieten die sprinten om de overwinning. Jan-Willem van Schip was op de twaalfde plaats de beste Nederlander en ook altijd na afloop in zeer blakende vorm als hij interviews geeft. Dus we zijn zeer benieuwd. Hankok sprak met hem. Ja, je hebt uh, ons en mij al verrast op het WK Baan. Een ja. paar weken geleden. Maar uh, nu doe je het weer. Ja, ik uh, geloof het wel. Ja. Ja. Ja, wat was dit voor dag? Ja, een heel mooie dag. Ik uh, heb ervan genoten. Ja, maar uh, het was niet zomaar een dag. Het was een dag met 230 km, of 220, 230 kilometer in de aanval. Ja. Ja, was heel mooi. Lekker de ruimte, hoef je niet heel de hele dag te drinken, dringen. Nou, nou, goed, en dan uh, zit je in de finale nog erbij. Dan die, komen die grote mannen allemaal. Wat ga je dan denken? Nou, eerst was ik verbaasd dat ze zo hard op kop aan het rijden waren. Maar uh, toen uh, zag ik dat het wel hard op de kant ging. Maar ik denk ja, moet gewoon uh, hierbij blijven. Het wint mee naar de finish, van achter komen ze niet terug. Op een gegeven moment ben ik maar een beetje mee gaan draaien om goed van voren te blijven. En uh, ja dat en ik wilde eigenlijk nog demereren, maar dat, ik probeerde nog één keer half. Toen ging Chilbert er gelijk achteraan. Dus dat was net niet. Ja, misschien had ik meer van achter moeten gaan, maar ik weet het niet. Ja. Nu ben je ook wel redelijk rap, maar in je sprint kwam je een beetje in de knel te zitten. Ja, ik ging gewoon te laat aan en die gasten die, die, die boorden er gewoon omheen en ik zat helemaal in de knel. En, uh, ik had gewoon eerder zelf aan moeten gaan. Of, strakker, agressiever uh, moeten doen. Want het is gewoon... Uh, ja, je moet heel erg vechten voor je plekje op zo'n moment. Ja. Want wat dacht je, toen het eenmaal op sprinten aan ging komen... Wat dacht je van... Ik heb een kans om hier misschien... Uh, ja, een hele mooie uitslag te, te, te rijden... en zo de heleboel te verrassen? Nou, dat niet. Ik zag gewoon het wiel van de maar. Ik denk, die moet ik houden. wel. Alleen dat lukte niet helemaal... omdat Van Marken er nog tussendoor uh, kwam. Ja. Dus dat was echt shit. Ja. Nou, maar dan nou kan je zeggen, met uh, jij met Vergoedtum... Ja, Jullie hebben natuurlijk gewoon hartstikke goed gereden vandaag. Ja, dankjewel. u wel. Ja, zeker... Vind je toch zelf ook? Ja, nee, tuurlijk. Ja, nee, ja. Ik, uh, ik ben gewoon heel tevreden. Ik vind het alleen jammer omdat het een finale is op mijn lijf. En uh, ja, dan uh, heb je net niet... Uh, ja, dan is het net niet... Snap je? Ja, het komt allemaal zo mooi uit. Maar je wil het per se. Op dat moment moet het allemaal goed zijn en de juiste kant op. En... Je, hebt, je, had, je hebt het gevoel dat er meer in had, hè? Ja. Ja, als je gewoon... Uh, 25 kilometer wind mee, een beetje berg afgedraaien, dat is wel uh, wat voor mij. En ja, dan, dan, ja zulke kansen die zijn er niet veel. En uh, ja, als je zo'n kans krijgt, dan moet je hem uh, nemen ook. Alleen ja, dan, dan wil je gewoon net iets beter doen dan dat je hebt gedaan. Alleen dat is net niet gelukt. Ja, op zich, misschien uh, denk ik morgen ben ik wel mee tevreden. Maar ja, het is gewoon zonde dat, dat je er zit, de ruimte hebt, je voelt je nog goed, je draait lekker en ja, je, je laat je een beetje wegzetten. Dat, dat, dat vind ik jammer. Dan moet je meer van dit soort finales rijden? Ja, daar uh, laten we dat maar doen. Ja, Vandaag was er geen doorgesnoven junkie-style voor Jan-Willem van Schip. Twee keer zilver won hij wel, afgelopen maand was het geloof ik... Hè, op de WK-baan wil rennen. Nederland heeft het Europees verbod op pulsvissen over zichzelf afgeroepen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Nederland kreeg de afgelopen jaren tientallen vergunningen... van de EU voor de omstreden vismethode. Maar die mocht alleen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. En nu blijkt dat de meeste schepen gewoon visten... zonder dat er iets aan onderzoek werd gedaan. Correspondent Thomas Speksgoor sprak erover met de minister Schouten van Landbouw. Als u... Uh, uitzonderingen aanvraagt voor wetenschappelijk onderzoek. En dat gebeurt vervolgens jarenlang niet. Bent u de boel dan niet gewoon aan het bedonderen? Nou, ik, ik zeg dus niet dat het niet gebeurd is. Um, uh, nou, niet met al die schepen? Nee, maar die schepen zitten nu allemaal in het fundamentele onderzoek. Daarvoor vond wel degelijk onderzoek plaats. Uh, en, en omdat we ook zelf willen weten... Uh, wat het precies allemaal exact doet. Uh, uit die kleinere onderzoeken blijkt dus dat het goed is voor de bodem... voor minder brandstofgebruik en ook voor de bijvangst. Dat is ook van groot belang... Uh, ook nu in deze jaren dat we steeds minder bijvangst willen. Um, en... Met het fundamentele onderzoek zijn we ook echt aan het kijken... wat het precies allemaal inhoudt. En Nederland heeft zelfs gezegd... als nou blijkt dat uit dat fundamentele onderzoek naar voren komt... dat het niet aan die doelen voldoet... dan willen wij dat ook gaan heroverwegen. Dus wij nemen dat zelf ook heel serieus. Ja, de belangrijkste Nederlandse pilsvistwetenschapper zegt... dat onderzoek had al lang af kunnen zijn... als we daar iets eerder aan begonnen waren. Daar is voor gepleit, hier bij het ministerie. Start dat nu, dat fundamentele onderzoek, is niet gebeurd. Nou ja, het fundamenteel onderzoek zijn we nu uh, aan het voeren. Dus het wordt wel degelijk wordt dat onderzoek nu gedaan. Het is laat pas begonnen. Nou, het kost wat tijd om het te starten. Uh, had het allemaal heel snel gemoeten. Nou, ik weet niet precies hoeveel tijd je exact daarvoor nodig hebt. Um, uh, als je nu zegt, van het moet, had het veel sneller gemoeten... Misschien dat daar wat winst was te boeken geweest. Tegelijkertijd zijn we hier ook echt mee bezig. En dat vind ik wel van groot belang om, om dat ook te benadrukken. Dat hebben we toegezegd, dat zijn we ook aan het doen. Ja, maar in 2010 krijgt u die vergunningen. Dan is het 2011, 2012, 2013, 2014. In 2015 wordt het pas opgestart. Dat is vijf jaar later, dat is toch heel lang. In 2010 was een andere groep vergunningen die werd afgegeven. Dit gaat over de groep vergunningen die daarna nog is aangevraagd. Um, uh, waar een, een breder onderzoek gevraagd werd ook. Uh, en dat hebben we opgezet. Dat heeft tijd gekost, dat klopt. Um, maar het is niet zo dat we dat niet doen. Ja, maar in 2010, die, die schepen, die stond echt daar stond bij uitsluitend wetenschappelijk onderzoek. Dan krijg je toch het idee... Hier wordt de boel geflest. Het is een, een brede wens ook van de Kamer geweest om een pulsvisserij uh, uh, mogelijk te maken. Uh, omdat daar ook een win-win situatie in zat. Aan de ene kant was het uh, goed voor het milieu. Minder brandstof, minder bodemberoering, minder bijvangst. En aan de andere kant was het ook een mogelijkheid om uh, tegen lagere kosten te vissen. Uh, dat was... In die tijd, en dat vinden we nog steeds, zeggen, als dat soort twee dingen samen kunnen gaan... dan moeten we daar ook serieus naar kijken. Dus het is een brede wens geweest, ook vanuit de Kamer. En het is ook een, een, een mogelijkheid geweest die, waar ook steeds ook in Europa van gezegd werd... het is inderdaad kansrijk. Tegelijkertijd geven ons ook de inzichten in het onderzoek. En dat zijn we nu aan het doen. Dat was minister Schouten. En dan uh, goed nieuws voor het laatst. Daniel Willemsen heeft de eerste Grand Prix van het wereldkampioenschap in Os gewonnen. De eerste Grand Prix van het zijsspanseizoen. Zouden we met zijn maatje Robbie Baks. Tot zover. Ja, en daarover vanavond meer om tien uur in langs de lijn... met Robert Mede. Dat staat hier echt, hè? Oh, dan blijf ik ja. gewoon nog even. Ik ga luisteren, denk Ik denk Fijne, Fijne avond. Op. Ik heb dienst, begrijp ik. NPO Radio 1. Kwesties. kwesties, kwesties. kwesties. kwesties. kwesties. In Rotterdam-Zuid is er een diepe kloof tussen hoog- en laagopgeleide. De kinderen van de hoogopgeleiden gaan elke dag over de brug... naar school in Noord.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 Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Heldere teksten. Ga naar klinkende taal.nl. Klinkende taal. Een product van Lo van Eck.